11 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders. De gidspunten met licht- en dieptepunten in de miljoenennota. nota. Het NOS-journaal met Doral Meegens. De sterfte door de meest voorkomende vorm van huidkanker, melanoom, is sinds 2000 met 38% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar stierven bijna 800 Nederlanders aan melanoom. Het overgrote deel was 50 jaar of ouder.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 Het weer vandaag soms zon, ook buien. Vanmiddag raakt het bewolkt en vanavond gaat het lang regenen. Vooral in het zuiden van het land. Het wordt hooguit 14 graden. Vanaf morgen wordt het geleidelijk minder wisselvallig... en dan gaat de temperatuur weer wat omhoog. Verkeersinformatie, Kees Kwaks heeft dienst bij de AWB. Op de A2 vanaf Eindhoven naar Maastricht staat twee kilometer file bij echt. Het heeft te maken met een ongeluk bij echt. De rechte rijstrook is dicht... Op de A4 naar Amsterdam, nog twee kilometer na een ongeluk... bij Soeterwoudendorp, de linkerrijstrook is dicht. En vielen rijden ten noorden van Amsterdam op de A10... vanaf knooppunt Kadoelen tot aan knooppunt Koenplein, vier kilometer. Schaft het kabinet het gebruik van... Nou, nee, ik moet eigenlijk zeggen, straft het kabinet... het gebruik van relatief schone brandstoffen af. Dat zometeen. Ik ben Aad van den Heuvel en ik haal graag ouderen uit hun isolement...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 Met Felix Meurders. Goedemorgen. Wat kunnen de koning of de premier vandaag nog zeggen... over de plannen voor volgend jaar? We weten al bijna alles. De cijfers liggen al dagen op straat. En dat de druiven zuur zijn, wisten we ook al een tijdje. Hoe kijken kenners tegen die begroting aan? Wie is nou echt het meeste klos? En wat zijn de lichtpuntjes? En houdt het kabinet nog draagvlak over... naar al die omstreden plannen? Dit is overigens al het vijfde achterin volgende jaar, waarin de koopkracht daalt. En grote groepen mensen er dus op achteruit gaan voor de zoveelste keer. Maar waarom is het dan zo stil op het Malieveld? Voor wat reuring? Surf naar de gids.fm De accijns op diesel gaat 3 cent per liter omhoog. LPG wordt maar liefst 7 cent per liter duurder. Dit staat in de plannen die het kabinet vandaag bekendmaakt. De prijs van benzine blijft gelijk. Vreemd. Hoe zit dat? Want wij komen hier tot de conclusie... dat de schoonste brandstof het zwaarst wordt belast. Waar of niet waar? Dat is niet waar. Aan de telefoon Ivo Stumpe van Milieudefensie. LPG gaat met 7 cent per liter omhoog, diesel met 3 en benzine met 0. Ja, dat Dan klopt. Dan wordt toch de schoonste brandstof, LPG, het zwaarst belast... Het, het, het LPG is niet per se de schoonste brandstof. De schoonste brandstof die we in Nederland hebben is elektriciteit. Maar van die drie bedoel ik dan, hè? Ja, van die drie wordt LPG nu wel zwaarder belast. Maar het is nog steeds ontzettend veel uh, goedkoper dan bijvoorbeeld benzine. En benzine betalen nu 75, uh, 75 cent belasting voor. En uh, als je die twee met elkaar vergelijkt, dan is het verschil veel minder dan het verschil in accijns. Hoe bedoelt u het verschil minder? Uh, het verschil in CO2-uitstoot en de milieubelasting is, is veel minder groot dan de verschillende accijns. Dus ik kan mij voorstellen dat het kabinet zegt, van: nou ja, we willen die verschillen gelijk trekken. We willen meer kijken naar wat de milieuprestaties zijn. En uh, wat het kabinet uiteraard ook wil doen, is gewoon uh, nou ja, wat zij denken wat misgelopen accijns zijn, alsnog binnenhalen. Nou. Dus u vindt het helemaal niet zo erg dat die brandstofprijzen stijgen? Nee, brandstofprijzen, als die hoger worden, gaan mensen ander rijgedrag tonen. En uh, dat is bijna altijd goed voor het milieu. Maar dat dan niet alle brandstoffen evenveel cent per liter omhoog ja. moeten gaan. Nou ja, dat zou helemaal niet verkeerd zijn als wij dit gewoon duurder gaan maken en daarvoor elektrisch rijden relatief goedkoop houden. Dat zou het meest ideale zijn. Maar je ziet nu al dat er veel rijders die veel op Diesel en LPG rijden, relatief weinig gestimuleerd worden om minder of minder uh, te gaan rijden. En dat is eigenlijk wat we zouden gaan moeten doen. Waarom dan? Omdat het zo goedkoop is op Diesel en LPG? Nou ja, Diesel is nog steeds relatief goedkoop, terwijl diesel uh, heel vervuilend is voor, uh, voor fijnstof en, uh, en stikstofdioxide. Maar het is toch veel schoner? tegenwoordig met het nieuwe roetfilter? Nou, heel veel auto's hebben nog steeds geen roetfilter... en zelfs met roetfilter zijn ze nog steeds vuiler. Dus als je, als je het goed voor hebt met het milieu... moet je sowieso elektrisch gaan rijden... en dan is nog steeds LPG voor veel auto's het beste alternatief. En uh, daarna komen benzine en dan pas diesel. En dan toch raar dat LPG met 7 cent omhoog gaat. Ja, nou ja, het wordt op die manier wel duurder, dat is waar. Maar ja, uiteindelijk, als wij een transitie willen... naar een ander soort brandstof voor het milieu... dan moeten we nu overstappen op elektriciteit. Hoe staat dat met die transitie? Ja, traag. We hadden liever gehad dat het sneller gaat. Um, wij denken ook dat, uh, dat je daar het beste nu op korte termijn niet kan gaan doen met de bijtellingen voor auto's. Omdat de leasebedrijven die, uh, die introduceren eigenlijk de meeste nieuwe auto's op de markt. Uh, dus als elektrische auto's ook in de toekomst goedkoper blijven na aanschaf dan ze, dan ze normaal zouden zijn, dan heeft dat de grootste bijdrage. Gaat dat ook gebeuren? Ja, dat, dat blijft voorlopig nog wel, maar het kabinet wil wel ook elektrische auto's meer gaan belasten op termijn. Nou, Op de lange termijn kan ik me dat voorstellen, maar op dit moment is daar de tijd nog helemaal niet rijp. We moeten echt zorgen dat elektrische auto's nog een steuntje in de rug krijgen. En de overheid moet ook zorg dragen, zeker in de steden, voor een goede laadinfrastructuur. Als er te weinig laadpalen zijn, dan nemen mensen niet het risico met een elektrische auto. Ja, kunt u al drie laadpalen noemen uit uw hoofd? <laughs> Ja, nou ja, ik woon in Amsterdam en uh, om mij heen zijn er heel veel. Maar je hebt heel veel steden in Nederland waar, uh, waar er nog heel weinig zijn. En dat is natuurlijk wel een probleem. Je kunt niet het hele land door uh, uh, en altijd garant zijn dat je bij een laadpaal terechtkomt. Gaat u als Milieudefensie nog... Uh... Iets meer doen om dat elektrisch rijden te stimuleren... en het kabinet op andere gedachten te brengen? Nou, Wij zijn nu bezig met een project om uh, rond de A15 in, in, in Brabant... Uh, heel veel elektrische auto's uh, in de markt te zetten, zoals dat heet. Met laadinfrastructuur en windmolens die voor de stroom zetten. En wij zetten ons ook via het cer akkoord bijvoorbeeld in... voor meer elektrisch rijden. En uh, ja, wij hopen dat dat op termijn gaat helpen. Ivo Stumper van Milieudefensie, hartelijk dank. Graag gedaan. Sven Kokkelman heeft hier een plaat laten liggen. Nou, het komt goed uit, kunnen we hem draaien? Let me see you dance, man Yeah Let me see you dance, man met Bayla dansen gewoon. De koninklijke rijtour is aan de gang in Den Haag. Het is druk langs de weg. Menno Meijer, Joris van de Kerk of Matthijs van de Wiel. Ik kies voor Karen Alberts. <laughs> ja, die staat ook wel op de mooiste plek, moet ik zeggen, Felix. Ik sta namelijk op dit moment nog bij Paleis Noordeinde. Straks gaat Menno mijn plekje innemen. en Ga ik eens kijken hoe het op het lange voorhoud is. Maar hier is natuurlijk de plek waar al die, vooral jonge mensen staan, veel schoolklassen met van die oranje hoedjes op, vlaggetjes in de hand. Want ja, hier is straks tegen half drie de balkonscène met de nieuwe koning en de koningin. En dat is natuurlijk een moment waar je dan graag bij wil zijn. Um, ja, en mensen verzamelen zich. Het begint steeds drukker te worden. Uh, en ik sta hier naast twee begeleiders van de basisschool uit Hoevelaken, is niet? Dat klopt, ja. Hoevelaken, ja. Dus u was vroeg onderweg vanochtend? Ja. Vanmorgen om half zijn we hier naartoe gegaan met de bus. En met hoeveel leerlingen aan boord? 13 leerlingen. Kleine groep acht. Oh, oh, dat, is, dat is goed te doen. Ja, is goed te... Die hou je wel in de gaten. Ja, zeker. Ja, ja, een hele leuke groep. Ja. Ja, het is natuurlijk een mooi moment omdat we straks die koning en die koningin gaan zien. Uh, die gouden koets. Uh, nou, dat spreekt enorm tot de verbeelding. Maar het gaat natuurlijk ook nog ergens over straks in de ridderzaal als het gaat om onze toekomst. Um, hoe zit het met uw vertrouwen in de regering? Ja, de getallen zullen toch gepresenteerd moeten worden, ook uh, bij de, uh, uit het koffertje. Wat komt daaruit? Dat weten we allemaal niet. Maar uh, ja, het is natuurlijk een economische crisis, de tijd waarin we leven. Een makkelijke boodschap is altijd uh, beter te brengen als een, uh, een minder uh, makkelijke boodschap. Maar u klinkt heel welwillend. U, u, geeft ze wel een, uh, u geeft ze wel het vertrouwen. Ik wil ze wel het vertrouwen geven, ja. U bent een minderheid, want 80% van de Nederlanders denkt dat dit kabinet de plannen of, of de crisis verergert. Maar zou die 80% het zelf beter kunnen? Dat is mijn vraag. Daar heb ik geen antwoord op, maar ik denk eigenlijk... Nou ja, goed. En, en u meneer? Ja, het is... Heeft u vertrouwen in het kabinet? Uh, ja, een klein, zit? een klein beetje. Maar ja, inderdaad, het is net een vraag van... Uh, zou een ander het beter doen? Maar aan de andere kant denk ik... In tijden dat het goed gaat... Zou ik eigenlijk verwachten van... Leg dan wat meer geld opzij dat je wat geld hebt... Als je tijden dat het slecht gaat. En dat wordt eigenlijk niet gedaan. Ja, je kunt niet doorgaan met de kaarsgaat. Het een keer op. Nou, we gaan eens dus even luisteren straks... Als het allemaal wordt uitgesproken door... Koning Willem-Alexander. En daarna natuurlijk minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem... die vanmiddag het beroemde koffertje omhoog mag houden. En daarin zit de eerste eigen begroting van het kabinet Rutte 2. Daar ga ik over praten met onze schaduwminister van Financiën... econoom Arnoud Boot. En met de schaduwminister van Economische Zaken... Philip den Oude, directeur van de Federatie Nederlandse levensmiddelenindustrie En in Den Haag zitten onze twee politieke junkies... Peter Kee, politiek redacteur van Pauw en Witteman... en Francisco van Jolen, eindredacteur van Joop.nl. Heren, allemaal goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Peter Kee. Jij vertelde vorige week dat er een nare sfeer hing op het binnenhof. Is daar op deze feestelijke dag, als die is van vandaag, nog iets van te merken? Nee, op dit moment is, het, uh, is de stemming opperbest. Iedereen ziet er op zijn paas best uit. Uh, gezellig wordt er door de lopen hier over het spuien en uh, lange poten. En uh, er is van uh, een nare sfeer niks te merken. Maar dat duurt natuurlijk tot de troonreden. Dus als die is uitgesproken, dan staan we nog even een uurtje na te babbelen op uh, het plein voor de ridderzaal. En. Uh, een uur later begint het de debat. En dan is er van die fijne sfeer, is het, dat is ook meteen. Nou, Vanochtend was het ook al moeilijk voor ze, denk ik. Want vandaag meldt de NOS dat acht op de tien Nederlanders... denken dat het kabinet de crisis erger maakt. Wat vinden jullie daar en daarnaar? Nou, dat vind ik niet alleen. Dat is ook daadwerkelijk zo. Hè. Dat is de, de, de koopkracht gaat achteruit. Het gaat slechter met de economie. En het is zelfs zo dat het kabinet dat accepteert. Ze zeggen dat van ja, het gaat nu even slechter. En dan moet het later beter gaan. Maar dat is. Uh, ja, dus ik denk dat die Nederlanders daar volkomen gelijk in hebben. Net zoals ze gelijk hebben in het feit dat ze vanochtend de zon op zagen gaan. Francisco, volgens die NOS-peiling heeft slechts 9% van de ondervraagde vertrouwen in premier Rutte. Wat gaat er mis? Wat doet Rutte verkeerd? Nou, dit is echt wel dodelijk. Want kijk, Rutte is de premier die optimisme wil uitstralen. Hè. Dat is eigenlijk ook toen die, toen die Aantrad, was dat al toen hij voor het eerst aantrad? Was dat het grote geluid van eindelijk een optimistische premier? Nou, de basis voor optimisme is vertrouwen. Als je geen vertrouwen hebt, dan is optimisme eigenlijk niet meer dan zoiets. En ja, een beetje voor de lol, maar geloven dat het goed gaat. En als hij dat kwijt is, dan is dat. Dan is dat ernstig en volgens mij is hij dat kwijt. Omdat hij, ja hij is toch de kapitein van Nederland. Hij weigert te kijken naar een stip aan de horizon. Dus je zit aan boord van een schip. Ja, waarvan de kapitein toch niet weet waar we heen varen. Ja, dan zal je maar een eilandje tegenkomen. Uh, Onbewoond. In Italië. <laughs> uh, ik ga doorpraten hierover met de schaduwminister van Economische Zaken. Meneer Boot, is dat erg dat er zo weinig vertrouwen is door Nederlanders in premier Rutte? Nou, op zichzelf vertrouwen in de politiek... en vertrouwen in de premier, dat is belangrijk. Uh, maar, maar laten we... Kijk, ik, ik zit hier niet om, uh, om uh, premier Rutte te verdedigen. Uh, maar laten we wel gewoon zien dat wij in moeilijke omstandigheden gekomen zijn... door allerlei fouten voor de crisis. We hebben ons veel te veel opgeblazen met schulden... de huizenmarkt, de bankenmarkt, et cetera. Uh, daar, in, in die periode van herstel zitten we. En dat op dat punt de overheid uh, weinig ruimte heeft om geld uit te geven... dus moet bezuinigen... Uh, dat, daar valt binnen de euroconstellatie heel weinig aan te doen. Uh, het 6 miljard pakket van de, afgelopen, van de afgelopen twee dagen... dat zit helemaal niet zo slecht onder elkaar. Dat heeft niet zoveel effect op de economie. Maar wat cruciaal is, en dat hoor je ook in deze commentaar... en daar ben ik het wel eens. Het kabinet had meer uh, vertrouwen kunnen uitstralen... Uh, meer voorspelbaarheid van beleid. En nu zeker de wat aangekomen aantrekken van de economie is om ons heen. De eurocrisis is wat gaan liggen. De veenbranden zijn wat geblust. Amerika trekt wat aan. Nu is er ruimte om te denken van waar ga je wel op inzetten en waar zorg je dat er een soort momentum ontstaat. En dus er is ruimte nu om te zeggen dat op het punt van innovatie, onderwijs, dat je daar ook een slag kans gaat maken. De die die wordt niet benut? Nou, de troonreden Die krijgen we vanmiddag. Die is niet uitgelekt. Nee. En dat, dat zou in die troonreden moeten staan. Het zit niet in de, in, de, in de doorberekeningen van het Centraal Planbureau, maar de agenda voor de, komende, voor de komende paar jaar, die zou in die troonrede moeten zitten. Dus als die niet in de troonrede zit, dan heeft Rutte nu toch... De, misschien had je, je had gerust kunnen zeggen dat hij eerder had moeten, een verhaal had moeten houden. Maar nu, bij aankomend herstel, is het moment om je visie neer te leggen. Als er veenbranden omheen zijn, ben je die aan het blussen. En dan heeft het niet zoveel zin om over de toekomst te praten. Het CPW voorspelt een gemiddelde koopkrachtdaling van een half procent. Werkende worden ontzien, maar mensen met kinderen ouder dan 12, bijvoorbeeld... die zijn de klos, net zoals de oude. Meneer Den Oude, u bent eh, schaduwminister van Economische Zaken... en meneer Boot van Financiën. Is dit de manier om de consumenten weer aan het kopen te zetten? De consument aan het kopen zetten is momenteel niet eens een kwestie van extra geld. Want waar, u, u had het net al over vertrouwen. En ik denk dat wat er zorgelijk is op dit moment... is dat de sfeer in de Nederlandse samenleving... Uh, is dat we geen gezamenlijke verantwoordelijkheid willen nemen. Hè? Want die crisis hebben we met z'n allen veroorzaakt. Meneer Boot zei het net al. We hebben geld uitgegeven, prijzen omhoog uh, gemaakt. Ik ben een babyboomer. We klagen nu dat dan onze pensioenen worden aangetast. Maar wij babyboomers... Uh, uh, zijn medeschuldig aan deze crisis. En nu kijken we naar regeringen regering. Ja, pompen maar weer eens even een beetje extra geld bij. Uh, hè. Dan geven we nu alweer uit van onze kinderen. Dus waar het om gaat, is niet zozeer alleen koopkracht. Want Nederland spaart zich suf op dit moment. We betalen schulden af. We zetten op spaarrekeningen. Maar we kopen alleen geen ijskasten en geen auto's... en geen mooie producten van de Nederlandse industrie. Maar hoe krijgen industrie? die consumenten dan het kopen, meneer Boot? Uloem. Nou, je krijgt ze niet aan het kopen door te roepen gaan een auto kopen. Maar uh, hoe je ze wel aan het kopen krijgt is uh, dat een economie heeft omslagpunten. Die heeft omslagpunten. Als je in een negatieve cyclus zit, dan gaat iedereen uh, tegen elkaar praten. Wat gaat het slecht, wat gaat het slecht? Hetzelfde als in een voetbalteam, gaat het gaat slecht. En als linksachter uh, inmiddels tegen iedereen gezegd heeft dat het slecht gaat, gaat het ook slecht. Uh, we, moeten nu, we komen nu op een omslagpunt dat er genoeg uh, dat er toch herstel is om ons heen. Nederland kan geweldig profiteren van export. Nederland is altijd een speelfunctie geweest in de, in de wereldeconomie. Wij kunnen profiteren van dat herstel. Je ziet de huizenmarkt, want dat was natuurlijk de grote boosdoener. Niemand wist wat de waarde van zijn huis was. Het enige wat men wist was dat de waarde omlaag ging. Toen heeft de consument gezegd, we geven geen geld meer uit. Daar kun je als, als regering geld tegenaan gaan gooien, maar dat gaat niet helpen. Iedereen weet dat de huizenprijzen omlaag moeten. Maar de huizenprijzen zijn nu omlaag. Men gaat weer huizen kopen en verkopen, want men kan zijn leven niet op slot zetten. En dat herstel begint nu vorm te krijgen. Heel klein beetje. De Het zal heel langzaam gaan. Want natuurlijk, de banken staan er ook niet rooskleurig voor. Dus het gaat langzaam. Maar nu moet het kabinet zeggen... hoe kunnen we dit aankomend herstel vormgeven... en hoe kunnen we dit eventueel stimuleren. Verwacht jij zoiets Peter kennen het oor een Een boodschap uh, met visie? Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk zit er een, uh, moet er een perspectief geschetst worden vandaag. En uh, de premier zelf uh, zit vanavond ook nog bij Paul Witman aan tafel. weg Hoe weet jij dat al? Ja, knap, hè? Ja. En uh, die zal dat gewoon niet gaan zitten zonder dat hij een doortimmerd verhaal heeft. Dat kan bijna niet anders op dit moment. Zeker nadat er zo veel kritiek was op de, op de schoollezing. Waar hij te weinig visie had. Ja, maar, maar dat stelde. zeggen we dus al een paar jaar. We zitten daar al steeds op te wachten. En Rutte doet dat steeds niet. Ik zou niet weten waarom dat hij dan nu ineens, als een konijn uit de Hoge Hoed... een visie tevoorschijn zou, zou toveren. Nou, wellicht is het iets beter doortimmerd dan de vorige keer. En... Uh, um, de Partij van de Arbeid heeft ook mogen meedenken over deze troonreden. En samen hebben ze steeds willen uitstralen... dat ze, de politiek naar een, uh, dat ze het vertrouwen terug willen brengen in de politiek. En, dat en daar zijn ze het, het... steeds niet in gelukt. Nee, Waarom maar... zouden ze daar dan nu wel in lukken? Nou ja, ze zijn wel gedwongen om een, om een goede boodschap neer te zetten. Dus er zal iets moeten gebeuren vandaag. Mag, mag ik even trouwens, Felix, wat, wat wordt uh, door de heren in Hilversum gezegd... van ja, hè, wij zijn collectief schuldig aan de crisis. Ik wil daar toch wat, uh, wat een kanttekening bij plaatsen, want dat wordt vaker gezegd. Maar kijk, onder balken werd er gezegd, hè, eerst het zuur, dan het zoet. En toen de tijd was voor het zoet, toen brak de financiële crisis voor. Het was niet zo dat daarvoor, maar zeg maar uh, wij allemaal als bandeloos de keer gingen... en uh, er en maar op los uh, leefden. Ja, in... Dat ben ik helemaal niet met u eens, want nou, dat was inderdaad. Eerst het zuur en, en dan het zoet. En we horen nu iedereen, hè, we moeten geld in de economie pompen. Maar hadden we toen maar het zuur echt ook geslikt? Want wij zijn allemaal Keynesiaan in tijden dat het slecht gaat. Maar als het goed gaat, dan nemen we daar de consequenties niet van. Dus we hebben niet opgepot. We hebben niet de, de, de machine teruggezet en de leningenmachine. En niet alleen de banken, maar ook de overheden zijn gewoon doorgegaan met potverteren. Ja, maar dat, dat, en die is... rekening betalen we nu met, nu met z'n allen. dat zegt u we. Nou ja, Ik denk dat de meeste mensen daar niet verantwoordelijk voor zijn. Kijk wat er nu gebeurt. Je zou kunnen zeggen, tijden van bezuinigingen... Hè, we moeten gaan allemaal gaan sparen. En wat zegt de premier? Koop een nieuwe auto. Dus als ik nu ga doen wat de premier zegt... dan doe ik weer verkeerd wat u... volgens u. Dus ik ben er niet zo mee dat wij als bevolking... daarvoor verantwoordelijk zijn. De crisis is toch veroorzaakt door wat andere mechanismen... waar de bevolking niet zoveel mee te maken had. Kijk waar de crisis stil veroorzaakt is is dat wij voor 2008 hebben we niet de moed gehad, en dan heb je het over de politiek... van links tot rechts, niet de moed gehad om bijvoorbeeld te zeggen... dat je niet al die subsidies op die huizenmarkt moet geven. Het, het gratis lenen, het uh, fiscaal aftrekbaar maken... van hypotheekrenteaftrek. onbeperkt. Die huizencrisis verklaart waarom Nederland er anders voor staat... dan Duitsland vandaag. En daar hebben we 15 jaar lang, heeft de politiek niet willen ingrijpen... en heeft die huizenprijzen laten opjagen. Dat is gewoon een piramidespel geweest. En uh, daar is tegen gewaarschuwd En niemand heeft de moed gehad daar iets aan te doen. En dat is de politiek. En uiteindelijk zijn wij, ja, wij kiezen een parlement. En dat parlement zijn wij. En uiteindelijk is de regering, dat zijn wij ook. Nog even terug naar die CPB-cijfers. Want voor wie wordt de klap het zwaarst? Voor de ondernemer of de burger, meneer De Oude? Nou, ik denk dat iedereen wel een klap krijgt. Het is altijd moeilijk om om het, het, het, het, het zuur evenredig te, te verdelen. Dus uh, ik, um, um, we zien dat sommige groepen van burgers... Um, zwaarder getroffen worden in de koopkracht. We zien ook zelfstandigen. Daar maken we ons wel een beetje zorgen over natuurlijk. Dat MKB MKB'er minder ruimte krijgt om te ondernemen... waar bedrijven failliet gaan. En zo zien we ook lastenverhogingen voor burgers en bedrijven. En um, ik, ik, ik, zou, ik ben het ook eens met, met, met professor Boot... dat we moeten kijken waar we nu op aan moeten koersen. Want zomaar geld pompen in... in, in in mensen en koopkracht. We moeten investeren in daar waar we ook echt geld gaan verdienen... en blijven verdienen. En dat doen we niet door noodzakelijk lasten te verzwaren... want daarmee wordt het verdienvermogen wel verminderd. Maar waar we vooral in moeten investeren... is in die lichtpuntjes, en ik zie er toch een heel aantal... de industrie trekt aan, ik vertegenwoordig de levensmiddelenindustrie. we zijn het afgelopen jaar 11% gegroeid. We investeren 20% meer in R&D onze export groeit. En dat betekent ook dat de werkgelegenheid daar weer gaat aantrekken. En dat zien we in heel veel industrieën. En het is nu zaak, nu zaak dat die, die, die groei, die beginnende groei... want daar komen de banen, daar komt de koopkracht... En daar gaat onze economie weer van groeien. Maar de koop, komt ook van consumenten die gaan kopen. En wat zie je dan? Dat vooral ouderen zich gepakt gaan voelen. Terwijl we ook lezen dat juist de 65-plussers de meeste poen bezitten. Moeten ze niet zeuren, meneer Boot, die 65-plussers? In het algemeen, hè, in het algemeen hè, 65 plusers, er zijn groepen die natuurlijk buitengewoon moeilijk zitten. Er zijn veranderingen in, in, in de zorg die voor bepaalde groepen ouderen grote problemen geven. En daar is buitengewoon zorgvuldig beleid nodig. Hè. De, daar zit, er zijn kwetsbare groepen, maar de ouderen als geheel... Uh, Nederland heeft, uh, heeft de rijkste ouderen. Nederland heeft uh, het laagste percentage armoede onder, onder ouderen. Uh, de, de ouderen hebben veel minder armoede dan de, hebben, uh, dan de werkende generatie heeft. Dus gemiddeld genomen... Maar dat, dat, gemiddeld, genomen en, en gemiddeld genomen, maar ook de onderkant gemiddeld genomen... Zit, uh, zit Nederland geweldig goed. Dus het is niet zo dat de ouderen onze prioriteit zijn. Het is wel zo dat je verzoening moet omgaan met ouderen... en met de kwetsbare groepen onder de ouderen. Absoluut. Even Misschien even één woord over die koopkracht. Ik weet niet of, of, of je daar straks naar terug wil. Uh, het is koopkracht in bepaalde delen van het bedrijfsleven... kan hersteld worden. Dus als Ton Heerts komt met een looneis van maximaal 3 er zijn sectoren in het bedrijfsleven waar die lonen omhoog kunnen. Dat zei hij ook gisteravond, hè? Nieuwsuur. Ja, en dat is, kijk, als er, als er, als er, als er prijsstijgingen zijn van kwart procent... en er zijn sectoren die qua concurrentiekracht sterk gestegen zijn de afgelopen jaren... die het buitengewoon goed doen, ruimte hebben, de, de productiviteit omhoog is gegaan... dan is daar ruimte voor loonstijging. Daar dus, mag de FNV dat ook vragen. Natuurlijk moet ze dat daar vragen. En, maar het is wel belangrijk dat het gedifferentieerd gebeurt. Dus als we, als we denken dat we zo'n beetje vanuit Den Haag collectief het hele bedrijfsleven op plus een half of plus 2% procent kunnen zetten, dan zijn we verkeerd bezig. We moeten dat genuanceerd doen. Ook dat heeft hij gezegd hè? gisteravond, het wordt eh, gedifferentieerd, wordt het aangepakt. Dus. Ja, en, da en dan zie je dus dat, want je kunt, eh, we hebben het over macro-economie, dus, dus dat betekent dat puur vanuit een bedrijf denken kun je niet. Je kunt niet zeggen we gaan allemaal op de kosten besparen en niemand geeft meer geld uit. Ja, macro-economie is dat mijn uitgaven zijn inkomsten van niemand anders. Dus dat betekent dat waar je koopkracht kunt herstellen, moet je koopkracht herstellen, want het is inkomen voor de rest van de economie. En de ambtenaren krijgen meer geld, hè? Omdat ze minder pensioenpremie hoeven te betalen. Het is wel een de doos, maar goed. Ja, maar dat is dus cruciaal. Dat is cruciaal. Het is niet... Kijk, wij hebben in Nederland zo verschrikkelijk veel uitgestelde belastingen. En uh, uitgestelde belastingen bedoel ik met, uh, even heel kort op de bocht. Er zit duizend miljard in pensioenfondsen. En van die duizend miljard zijn twee, driehonderd miljard. Dat zijn gewoon uitgestelde belastingheffing. Dus de overheid heeft... Belastingen vandaag opgege opge opge opgegeven. omdat je die pensioenpremies mag uit inkomen voor belasting betalen. waardoor je vandaag minder belasting betaalt. maar je betaalt dan belasting als pensioen wordt uitgekeerd. Zeker. Dat is, inmiddels is dat een aantal honderden miljarden. Een aantal honderden miljarden. Dat moet in ieder geval niet groter worden. Dat zijn de De zijn er blij mee natuurlijk. met die honderden miljarden. Maar nee, nee, echt niet? niet. Nee, want als je dan want dan als als ze je... toch weer beleggen. en dan kunnen ze hun rendement toch verhogen. Nee, maar dat is niet zo. Want, want, als, je, want als je een deel daarvan. Maar moet, dat, is mijn, dat is niet mijn plan hoor. Wat je, wat je moet doen is voorkomen dat er nog meer van die uitgestelde belastingmiddelen daar ontstaan. En dat doe je onder andere door de pensioenpremies nu te verlagen, waardoor mensen aan de ene kant meer te besteden hebben, maar de overheid ook meer belastingen binnenkrijgt, want door minder premies te betalen, nu krijgt de overheid ook minder, meer belasting binnen. Dus het is een makkelijke manier om te voorkomen dat je onnodig moet gaan bezuinigen, terwijl dat op dit moment uh, de economie zou gaan schaden. Maar dat wil de overheid eigenlijk ook. Hè? Ik heb overal in de kranten plannen gelezen dat ze van 2,25% premie naar 1,85% dan wel 1,5%. 75 terug willen. Ja, dat is de opbouw van pensioenen. Dat moet zich wel vertalen in lagere premies die mensen moeten betalen. Als de pensioenfondsen gaan zeggen nee, we willen toch dat men hetzelfde bedrag voor pensioenen blijft betalen, dan krijg je een opstand, want dat, dat valt niet uit te leggen. Dus je moet terug naar lagere premies. Dat is ook op zich ook heel terecht. Er wordt, er wordt een generatie geleden hadden mensen geen pensioen. En nu zijn we pensioen aan het opbouwen alsof je rijker moet zijn op je oude dag dan dat je op je veertigste moet zijn. In die wereld leven we. En dat zien we niet. En van Jolen, werkenden gaan er minder op achteruit dan niet-werkenden. Zien we hier de hand van de VVD? Ja, dat lijkt me dat we wel. Dat is sowieso het PvdA heeft het moeilijk. Wat je ziet is dat bij dit kabinet, als je naar die, die, die, die stippenwolken of die puntenwolken ziet, is dit is een kabinet van het midden. En je ziet ook dat het in het midden het, het, het, het, het meest ontzien wordt. Nou, het is wat, wat makkelijk om te zeggen dat dat alleen de hand van de VVD is, hoor. Want ik hoor wel dat het PvdA krijgt ook enorm veel uh, kritiek krijgt uit uh, de, de middengroepen, zeg maar. Uh, daar zit veel meer van de achterban van de PvdA dan ze vaak zelf denken. Dus dat telt voor hun ook heel zwaar. De VVD, maar vooral ook de PvdA, staan er dramatisch voor in de peilingen. Zeker de PvdA. Denken jullie dat ze na deze begroting nog verder zullen zakken? Even koffiedik kijken voor het nieuws... Nou ja, ze gaan, P de PvdA gaat natuurlijk even kort onder de tien... vanwege dat jezef probleem wat er nog aankomt. Maar zoals de heren in Hilversum zeggen... Dat, er, dat ze een bepaald economisch herstel zien... zie ik wel een bepaald politiek herstel. Het CDA is duidelijk aan het, uh, het uh, vermilderen, ver zeg maar. Die worden milder nu. En laat toch wel zien dat ze een bestuurspartij willen zien. Dat willen de achterban ook heel graag. Dus als er met C het CDA deals te sluiten vallen dan Komt de politiek, uh, dan kan deze coalitie een stuk verder komen. Volgens, uh, volgens mij zou uit de peilingen, dat zou wel eens interessant zijn, is het grootste deel van de bevolking heeft geen flauw idee wat ze nu zouden stemmen. En uh, ik denk dat je, je moet ook niet vergeten hè, dat het onderzoek van de NOS vanochtend, dat ging over op basis van wat mensen nu zouden stemmen. Nou, de mensen die nu weten wat ze zouden stemmen, zijn er volgens mij heel, heel weinig. En dat baart misschien nog wel het meeste op zo, uh, uh, uh, zorgen. Dat je een oppositie hebt waarvan niet echt duidelijk is wat die nou wil, en dat er niet echt een goed tegenluid is, behalve dan misschien van de PVV, maar die staat zo buiten alles... dat je ze niet serieus kan nemen. Zometeen praat ik door met Arnoud Boot, Philip den Ouden... Peter K. en Francisco van Jolen. Het is één minuut, twee minuten over half twaalf zelfs al... en hier is Dorold Megens met het NOS-journaal. Dit is Radio 1. E. De sterfte door de meest voorkomende vorm van huidkanker, melanoom... is sinds 2000 met 38% toegenomen. Vorig jaar stierven bijna 800 Nederlanders aan melanoom. De meeste van hen zijn 50+. plus. In Europa hoort Nederland bij de landen... met het hoogste percentage aan melanoompatiënten. In het Oostenrijkse Annaberg heeft een man vannacht drie mensen doodgeschoten... onder wie twee politieagenten. Na de schietpartij ging de vermoedelijke dader naar een boerderij. En daar houdt hij volgens Oostenrijkse media één of meer mensen gegijzeld. Het Filipijnse leger heeft op het eiland Mindanao... meer dan honderd gijzelaars bevrijd. Die werden volgens het leger door moslimrebellen als menselijk schild gebruikt. Uitgeputte gijzelaars worden met bussen uit het frontgebied weggehaald. En hoeveel burgers er nog worden vastgehouden, dat is niet bekend. En Ajax spant samen met twee supportersverenigingen een kort geding aan tegen de gemeente Eindhoven. Ze willen dat de Ajax-supporters zondag naar de wedstrijd tegen PSV kunnen. Van Eindhoven mogen supporters uit Amsterdam alleen met de trein komen, maar er wordt aan het spoor gewerkt, dus dat kan niet. De gemeente Eindhoven had gehoopt dat ProRail nog een alternatief had, maar dat is niet het geval. Kort geding hierover dient morgen. Dat zijn de hoofdpunten. Er is verkeersinformatie. Kees Kwaks zit in Den Haag. De file bij de Koentunnel na een ongeluk vanaf de afrit Volendam naar Nieuwemeer. Twee kilometer voor de Koentunnel. De linkerrijstrook is dicht. het FM met Felix Murders. Ik praat over de dag van vandaag en de mogelijke punten in de troonrede... maar zeker ook de uitgelekte cijfers eh, dankzij de doorrekening van het CPB... met onze schaduwminister van Financiën, econoom Arnoud Boot... en met de schaduwminister van Economische Zaken, Philip den Oude... directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie. Dat is een hele mond vol. En in Den Haag zitten de politieke junkies Peter K., politiek redacteur... bij Paul Witteman en Francisco van Jolen, eindredacteur van Joop.nl. Francisco van Jolle zei het al, de, de oppositie dat is misschien wel het grootste probleem. Want de regeringspartijen zien wel degelijk lichtpuntjes aan den einde. Is dat wensdenken of zie jij die lichtpuntjes ook? Francisco? Nou ja, het is wel grappig met die lichtpuntjes. Als je kijkt, waar komen die vandaan? Die komen voornamelijk uit het buitenland. Uh, de, ik zag ergens van iemand zeggen van... ja, het is toch uh, prachtig dat uh, de, uh, onze uh, de bedrijven... bijvoorbeeld werken aan New Orleans... Hè, aan het repareren daar van de, van de waterhuishouding. Nou, dat zijn allemaal typisch voorbeelden van het beleid van Obama... die geld uitgeeft om werkgelegenheid te scheppen. Dus het is een beetje raar, terwijl we hier een regering hebben... een kabinet hebben die vindt dat je dat niet moet doen. Dus waar wij onze lichtpuntjes vandaan halen... is uit beleid wat we zelf niet willen uitgeven. Voor. Meneer Boot, u zit een beetje te knipperen met de ogen. Ja, kijk, op het moment dat je Amerika bent, je hebt je eigen munt, je hebt je eigen centrale bank, je hebt de reservevaluta van de wereld, heb je veel meer ruimte voor stimulerend beleid van de overheid. Dus Amerika kon inderdaad een overheidstekort hebben van 8% punten, eh, Engeland hetzelfde, eh, maar. Eh, maar wij hebben helaas, wij zitten in die euroconstructie. Dat, dat, dat, dat levert hele grote grenzen op aan de ruimte voor beleid die we hebben. We hebben niet onze eigen munt. De euro is niet onze munt, want, want die wordt beheerst vanuit Frankfurt. Die beheersen wij niet. En dat, dat legt grote grenzen op aan de financiële mogelijkheden die je hebt. Even los van de vraag... Of de extreme op het tekort op, op te laten lopen naar 8%, of dat verstandig is. Want in bijna alle gevallen dat dat gebeurt, wordt geld verspild. En dat geldt in Amerika ook. Het heeft niet zoveel zin om acht bruggen naar Alaska te leggen. Om, eh, om, om de betreffende senaten van de staat Alaska achter je te krijgen. En nog een maar wel roept iedereen minder bezuinigingen, hier ook in Nederland. Ja, maar er zijn, kijk minder bezuinigen is op zich... je moet zorgen dat die overheid uiteindelijk kleiner wordt. Hè? Dat, dat is gewoon noodzakelijk. Nederland moet een flexibel land zijn, overheid moet kleiner zijn. Maar als je kijkt gewoon waar het mis is gegaan... en dat is eigenlijk waar veel ten Oude straks ook over had... we hebben voor die crisis ongelooflijk wat dan heet pro-cyclisch geopereerd. Pak even een sector, de woningcoöperatiesector. 2,4 miljoen huizen. Geweldig veel geld in die woningcoöperatiesector. Dat is een soort publieke sector, dat zijn publieke middelen... En wat hebben die gedaan? Die hebben voor de crisis als een gek de huizenmarkt aangejaagd. We hadden juist die sector, die hadden we juist, om in slechte tijden de markt op peil te houden. Maar ze zijn veel pro geweest. Dus wij moeten gewoon heel genuanceerd gaan nadenken hoe je schokdempers in die economie inbouwt. En dat he, die hebben we verwaarloosd. En ja. als je geen schokdempers hebt, kun je in het midden van de crisis heb je heel weinig ruimte om die te creëren. Dus als het goed gaat, dan moet je juist potverteren, dan moet je zorgen dat, uh, dat er niet al te veel wordt uitgegeven voor de slechte jaren. Ja, ja maar, dat, ja, maar dat, dat, dat klinkt te simpel. Uh, die woningcorporatie is een perfect voorbeeld. Je hebt daar heel veel geld in zitten in die sector. Je hebt die sector... even, want zo groot hoeft die natuurlijk niet te zijn... als die is, dat is één. Maar tweede, je hebt hem... om dempend te zijn in de economie. En waarom heb je dat nodig? Omdat je als Nederland een heel open land bent... dus je deint al mee met alles. Dus dan moet je binnenlands... wat schokdempers hebben. En dat is, potverteren klinkt te simpel. Die woningcorporatiesectors... die, woningcorporatie sectors, die hadden, zich toch, to, hadden zich toch normaal kunnen gedragen... voor de crisis. Dan had ze in deze jaren... had ze op een normale wijze invulling kunnen geven... aan een huisvestingsbeleid. Maar volgens mij hebben ze zich, zijn ze zich niet normaal gaan gedragen... omdat, er, omdat ze... De, de marktwerking werd uh, uh, bejubeld en dat daardoor uh, juist de crisis veroorzaakt is, toch? Dat, dat, dat zou kunnen, maar dat toch uit het kader van het verkleinen van de overheid? Maar de woningcorporatiesector en marktwerking, dat staat een beetje haaks op elkaar, hè? Want, uh, want de woningcorporatiesector, uh, van, van wie is die? Dat is, uh, dat is doodkapitaal. Dus uh, die, die opereert op een wijze waarop ze eigenlijk aan niemand verantwoording hoeven af te leggen. Daarom is het ook verkeerd gegaan, kreeg je grootheidswaanzin. Als je dat marktwerking noemt, vind ik het vind ik wat lastig. Ik had verwacht van die sector dat die sector onder goede controle had gestaan. En dat duidelijk was wat de doelstellingen waren. En dat onderdeel van de doelstellingen was... om niet mee te doen aan de circus. U had het net over het tekort. Hè? Dat komt dit jaar uit op 3,3 procent. Volgend jaar 3,3 procent. En dat is meer dan de 3 procent... die Dijsselbloem ooit in Brussel heeft afgesproken... en ook vurig heeft bepleit. Komt hij daarmee weg? Ja. Ja, ja? zegt hij u? Hij heeft die 6 miljard afgesproken. Dus ik, ik denk dat die afspraken blijven staan... en dat de EU Nederland hiermee weg laat komen. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat... we volgend jaar niet nog een rondje bezuinigingen gaan maken. Ik heb vertrouwen in het feit dat de lichtpuntjes veel meer zijn dan lichtpuntjes in onze economie. En dat geeft ons de ruimte om ons te concentreren op de echte problemen. Grote werkeloosheid, die in mijn ogen op de lange termijn tijdelijk is. Dat ja, We loopt hebben... wel op, hè? Ja, hij loopt inderdaad op. Maar als u aan de andere kijkt. Ik zie bedrijven op dit moment projecties maken over vier, vijf jaar. Als wij babyboomers allemaal van onze eeuwige vakantie aan het genieten zijn. en We hebben die, die, die pensioenleeftijd van 58, 59 uitgesteld naar 65, 67. We lopen op... op iets langere termijn tegen enorme tekorten op... Uh, van goed geschoolde mensen. En daar zit ook een oplossing. Dus we moeten ook zoeken nu naar bruggen... tussen de jeugdwerkeloosheid... en het, het gat wat in de toekomst gaat ontstaan. En dat gat is... Enorm groot. En dat zijn de zaken waar dit kabinet ook in zou moeten investeren. Want dat zijn de stippen op de horizon die onze industrie, onze maakindustrie, ons verdienvermogen voor de lange termijn kunnen bestellen. Onze schaduwminister van Economische Zaken ziet geen bezuinigingen meer in het verschiet. Ziet u dat ook, meneer Boot? Ja. Ik zou het onverstandig vinden van het kabinet. Om, uh, ze heeft nu zaken op orde gesteld. Ze, ze, is, uh, ze heeft uh, buitengewoon sympathiek geopereerd naar Brussel. Uh, z, uh, het herstel begint zich nu te manifesteren in Europa. Europa is zich ook bewust van het feit dat je niet kunt blijven bezuinigen overal. En dat betekent dat Nederland een bepaalde leverage naar Brussel heeft. Dus als het volgend jaar tekort in plaats van 3,3, 3,5 is of 3,6 is, dan ben ik er volstrekt op tegen om willekeurig te gaan bezuinigen. Je moet bepaalde sectoren, kijk die zorguitgaven, die moet je wel zien dat je die in de hand houdt. Als je die stijging in de zorguitgaven ziet, dan komt dat hele onderwijsklem te zitten, want die zorg die eet eigenlijk het hele overheidsbudget op. Maar en dan heb je het over die toekomst. De laatste ]heid. woorden ze komen uit Den Haag van Peter K. en Francisco van Jolen. Eens met die stip aan de horizon hier? Nou, ik moet even wat zeggen over die normen nog. Kijk, het is nu zelfs zo dat er is bijna niemand meer zich die die zich daar aan kan houden. Oh. Zelfs Finland, het land van Reen, gaat nu over de normen heen... Okay. die, die hij uh, zelf nastreeft. Uh, je moet niet vergeten, een heleboel van die normen zijn bedacht... voor de crisis. En zoals het is bij een brand, tijdens een brand... gelden de regels voor brandveiligheid niet meer. Anders kan je hem namelijk niet bestrijden. En dat moeten we misschien ook met deze crisis zo zien. Dan wordt hier gelachen. Stip aan de horizon, heren, eens daarmee? Peter K., Francisco van Jolen? Ja, zeker. Uh, ook politiek gesproken... is er, zoals ik net al zei, een, een, een wending ten goede uh, bezig. De middenpartijen gaan gewoon uh, deals maken met dit kabinet. En uh, dat maakt dat het een stuk minder uh, geruis geeft in Den Haag. Francisco? Er is, er is een stip aan de horizon, Felix. Maar we weten nog niet of het een tropisch eiland is of een vulkaan. Nou, dat zijn dan de laatste woorden van de heren die meededen aan dit rondje. Morgen horen we Peter K. en Francisco Viola opnieuw in Midweek Den Haag. Hartelijk dank aan de econoom Arnoud Boot, onze schaduwminister van Financiën... en Philip den Oude, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie... en schaduwminister van Economische Zaken. Goedemorgen. Jamie Collum.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 The snare drum is a trash can. Your bedroom shadows are your stage. Your old best friend here. Ik kan hem met een nieuw nummer. Een jongen die echt alles kan. Die speelt drums, gitaar, maar voornamelijk piano. En dan zie je hem achter de piano zitten en dan zingt hij ook nog You're Not The Only One. De de Koninklijke Rijtour, de Gouden Koets. Heb jij er al een blik op kunnen werpen, Matthijs van der Wiel? Nee, die staat nog in de stal, hè, die koets. Maar de mensen zijn er wel klaar voor om hem uh, straks hier voorbij te zien rijden. Het ik heb geen idee stukje... hoe laat het beginnen namelijk. Hoe laat begint dat <laughs> Dat is ieder jaar hetzelfde. Maar ik, ik moet je bekennen, ik moet het ieder jaar ook weer even opzoeken. <laughs> hoe zat dat nou ook weer precies? Tien voor één gaat hij rijden. En dan oh, dan het, pas? Ja, ja, ja, ja, en dan 13.20 uur 20 staat hier op mijn schema. Dan begint de troonreden. Nou ja, dat is dus uh, het draaiboek voor straks. Uh, binnenstad afgegrendeld. Ik sta op het plein, dat is het laatste stukje van de route, net voordat de koets met alle paarden het Binnenhof oprijden. Mensen staan hier vier rijen dik achter de dranghekken al te klaren. Niemand mag er meer bij, behalve als er cd op je nummerbord staat, want dat zijn de auto's van de ambassadeurs. Die komen niet te voet, maar die komen in een dikke, dure auto's hier voorbij rijden en mogen dan doorrijden om voor de deur te worden afgeleverd. Mensen staan dus te wachten. En vrij bijzonder voor Prinsjesdag, er is hier ook een demonstratie op het plein. Eigenlijk twee, nu zijn hier heel vaak demonstraties, maar nu heb ik begrepen, is het niet zo eenvoudig om een vergunning te krijgen om op deze dag te demonstreren. Nee, dat klopt. Er werd ons vermeld dat we naar het Spuitplein moesten. maar nee, ja, ja, Spuikplein... Daar komt helemaal niemand. Daar is helemaal er zijn geen camera's, er is geen publiek. Maar ik ben heel blij dat wij hier vandaag met onze boodschap ja. mogen, mogen staan. Ja. Een verbod op kernwapens. Dat ja. is wat wij graag willen voor dit land. Ja. Christa van Velsen van Pax Christi demonstreert naar aanleiding van het nieuws... over Amerikaanse kernwapens op Volkel, die nieuwe wapens zouden er worden geplaatst. Er is ook nog een eenmans uh, protestactie met een spandoek. Stop de draaiers, schaaiers, eigen mensen eerst. En u mag hier blijven staan straks. Als de Gouden Koets voorbij rijdt? Als de Gouden Koets voorbij rijdt, moeten wij weg zijn. Dus ik ben uh, blij dat ik middels jou onze boodschap naar Tot buiten kan brengen. Tot nog iets van aandacht. Ja, absoluut. Want het is natuurlijk belachelijk dat in ons land massavernietigingswaardig... Ja, Hoe laat moet je weg zijn? Om twaalf uur moeten wij weg zijn. En ja, dan begint het feest. En dan is er geen plek voor een demonstratie. Nee, dan, dan willen ze graag geen vrijheid van meningsuiting, vrees ik. Ah, nou ja, u heeft hier mogen staan, u heeft die vergunning gehad. En dat is op zich al vrij bijzonder, want normaal gesproken is dat dus helemaal niet toegestaan... hier zo vlakbij de route van de Gouden Koets. Muziek oefent, ik hoor uh, al wat trommels, ik zie de mensen zwaaien. Oh ja, kijk eens even, dat zijn uh, de eerste militairen in uh, uniform. En dan moet ik even op het andere lijstje gaan zoeken straks, Felix... welk uh, regiment dit is en welk bataljon en uh, wie het ook alweer precies zijn. Maar ze lopen hier op de route en het ziet er weer prachtig uit. Eerlijk gezegd vind ik het niet zo belangrijk, Matthijs... maar heel hartelijk dank. Ja, we hadden het over demonstraties... en demonstraties zijn die er eigenlijk nog wel. Hè? Want dan denk ik terug aan die rits van demonstraties... Uh, grote demonstraties jaren geleden... met honderdduizenden op het Marieveld of het Museumplein... Waarom wordt er niet meer gedemonstreerd of ligt dat aan mij? Zie ik het niet. Zijn we in Nederland te verwend om de straat op te gaan? Ik ga erover praten met Jacques van der Velde. Hij is vakbondshistoricus en socioloog Jacqueline van Stekelenburg. Mevrouw, meneer, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wordt er inderdaad minder gedemonstreerd dan vroeger? Het is een beetje hoeveel je terugkijkt natuurlijk. En eigenlijk staan er nu 40.000 oranje demonstranten in Den Haag volgens mij. Dat dus natuurlijk... dat zou je ook een demonstratie kunnen noemen. Maar goed, dat is niet gebruikelijk om dat te doen. Nee. Maar... Kijk, vorig jaar waren er nog 50.000 mensen in Den Haag... Die, uh, of in Amsterdam in de Arena die demonstreerden in verband met onderwijs. Dus het wordt wel eens een beetje overtrokken, denk ik... het feit dat er niet meer gedemonstreerd wordt. Maar van Stekelenburg, wordt er minder gedemonstreerd dan vroeger? Nee, ik ben het helemaal eens met het wat, uh, wat, wat heel interessant is, is dat er in uh, de jaren 80 en 90... misschien wel iets minder gedemonstreerd is. Maar als we kijken naar de cijfers, dan zien we juist... dat er in 2011 en 2012 ontzettend veel gedemonstreerd is. Ik heb zelfs cijfers gezien die laten zien... dat het uh, evenveel is dan de roemrucht de jaren 60. De bewering dat we te volgevreten zijn om de straat op te gaan... is dus niet juist? Nee, klopt. Het gaat ook om de onderwerpen natuurlijk... Veel mensen kijken terug naar de jaren zestig. Dat, ja, dat is dan een soort uh, uh, punt waarop men zich richt. Van. Toen was het allemaal, de jaren zestig, zeventig, tachtig kernwapendemonstraties. Uh, Ga je verder terug, dan is er eigenlijk, wordt er namelijk gedemonstreerd. Hè. In de jaren twintig, dertig, een enkele. Maar die waren dan altijd veel kleiner dan uh, wat wij gewend zijn. Maar ja, 2004 was nog een enorm grote demonstratie. Zijn de meningen over verdeeld? 300, 400 of 200.000. Maar het was wel goed, de, heel laatste, de laatste grote demonstratie, natuurlijk. Maar dat is ook maar negen jaar geleden. En om zoveel mensen op de been te krijgen. bedoel, in de jaren zeventig, waar we het dan over hebben. kwam dat ook niet voor een enkele keer. Het, is allemaal zo, het wordt allemaal zo overtrokken, die jaren zeventig, tachtig. Dat zijn de jaren dat ik ook het meest actief was. Dus ik snap die neiging wel van mensen. Maar in feite wordt het allemaal erg overtrokken. Het is, ja, als je nu ziet, censieren bijvoorbeeld, dat bedrijf in de achterhoek. Ook veel gedemonstreerd de afgelopen maanden. En die hebben ook nog een beetje een zin gekregen in verband met ontslagen. Maar dus... je zou kunnen zeggen bezuiniging op bezuiniging, mevrouw van Stekelenburg. En de mensen gaan niet de straat op. Ja, in kleine groepjes. Maar we zien geen grote massademonstraties. Hoe komt dat dan? Ja, ik vind dat zelf ook een interessante vraag. Maar ik wil toch echt eventjes ertegen ingaan dat er niemand de straat op zou gaan. Want we zien dus echt het tegenovergestelde. En uh, het. Ja, ik hoorde het Sjaak net ook al zeggen. Het is echt heel uitzonderlijk als er in Nederland... 200.000, 300.000 man de staat op gaat. En in 2004 is het de vakbond nog gelukt. Maar wat we toen zagen is dat de vakbond in staat was... om de handen in elkaar te slaan. En alle vakbonden in Nederland... die hebben toen een demonstratie georganiseerd. En een keer de Thijs stond ook nog op de Dam. Maar dus neemt de kans zagen... op massaal protest. Hè? Want ik heb het steeds over die massademonstraties. Af door uh -huh. een, een maatschappij waar niet het collectief, maar het individu belangrijker wordt gemaakt. Ja, ik heb dat wel vaker gehoord, dat argument. Maar waarom zou er dan in 2004, toen was er toch echt ook wel sprake... van globalisering en individualisering, waarom zou het toen wel gelukt zijn? Ja, ik, ik ben, ja, het is eigenlijk een beetje een rare discussie. We zijn het heel erg met elkaar eens, geloven. Nou, dat hoeft toch niet altijd een discussie te zijn, <laughs> natuurlijk. Als jullie elkaar nee, maar ja, over... dat snap ik. Ja. Maar het is inderdaad... Uh, Kijk, zo'n grote demonstratie als in 2004, dat heeft een lange aanlooptijd nodig. Ik denk zelfs dat de demonstraties in 2003 in verband met Irak... dat zijn allemaal een opmaat geweest dat veel mensen ontevreden waren. En toen konden ze zich op één punt focussen, dat was dat prepensioen toen. Dat is nu met die bezuinigingen, ja, iedereen wordt op een andere manier door die bezuinigingen geraakt. Dat maakt het moeilijk om één punt te vinden. Men probeert het wel, hè. Volgende, volgende week is er een demonstratie in, in Amsterdam... En de FNV gaat er in oktober ook een demonstreren, of organiseren. Dus je hebt kans dat dat langzaam toch uh, ja, escaleert, zeg maar, tot een grotere beweging. Maar voorspellen kunnen wij niet, dat, uh, dat zou je toch echt door iemand anders moeten vragen. Ik ga toch even terug naar de jaren tachtig, toen was er vaak uh, fel en grootschalig protest. Vooral de jongeren, de no future van de punkbeweging, de krakersrellen. Dat zie je de juiste tegenwoordig niet meer doen, Jacqueline van Stekelenburg. Of heb ik het hier ook mis? Nou, dat vind ik zelf een hele interessante vraag. Ik ben zelfs op het moment een onderzoeksvoorstel daarover aan het schrijven. Ik ben heel erg nieuwsgierig, want we zien overal om ons heen... Uh, dat de afgelopen tien jaar politieke participatie bij jongeren... enorm aan het eroderen is geweest. En de vraag die er voor mij ligt als basisvraag voor dat onderzoeksvoorstel... gezien de situatie die we nu zien, kijk bijvoorbeeld in Zuid-Europa... jeugdwerkloosheid van 60%, is het dan zo dat ze nu wel bereid zijn om in actie te gaan komen? Komen. Ik denk dat het wel degelijk ook gebeurt. Maar um, ik ben heel nieuwsgierig of ja, die erosie, erosie of die, uh, nu een omslag gaat vinden... en dat mensen toch in actie gaan komen. Jongeren. En betjoen gerechten en uitkeringstrekkers hebben natuurlijk minder in de melk te brokkelen... dus die gaan niet zo nou, vaak de straat op. Nou, die hebben in ieder geval weinig machtsmiddelen. Nou, die kunnen de straat op, maar die zouden bijvoorbeeld niet kunnen staken... Hè, wat uh, werknemers wel kunnen. En als ik nog even over die jongeren mag, wat mag zeggen... Ik, moet dan, denk ik wel eens, of dan denk ik wel eens, we moeten ook een beetje de hand in eigen boezem steken als generatie. Wij hebben een generatie opgevoed tegen wie gezegd werd door iedereen. Eh, dat is al begonnen in de jaren tachtig met eh, het ik-tijdperk van de Haagse Post. En daarna kwam Veronica eroverheen met eh, dat soort ideeën. Je kan het allemaal zelf. Alles kan je zelf. Als je maar goed je best doet, dan kan je alles regelen. Nou, nu blijkt met zo'n crisis dat dat niet helemaal waar is. En... Ja, dat heeft natuurlijk tijd nodig voor die geesten van mensen weer een beetje veranderen. Ja, misschien weten ze dus ook niet meer waar ze moeten tegen demonstreren natuurlijk. De regering, het Europees beleid, de crisis, waar moet, waar moet het tegen gedemonstreerd worden? Nou, dat is ook een belangrijk ja. punt. Europa bepaalt natuurlijk heel veel. Rutte en Samson die voeren gewoon Europees beleid uit. En dat maakt het moeilijk om tegen hun te demonstreren. Eigenlijk moet je tegen Europa demonstreren. Maar goed, op, op lokaal niveau gebeurt het natuurlijk wel veel. Want daar kan je weer wel wat doen. Mevrouw Stekelenburg, waar moeten ze demonstreren? Tegen. Ik denk dat het debat wat heel erg belangrijk is als je uh, praat in termen van demonstreren. Dat gaat over hoe wordt de boodschap geframed? Wat is er aan de hand? Wie is onze tegenstander? En dat is inderdaad wat moeilijker op het moment. Ik heb hier een slide op staan waar toevallig staat dat de EU heel veel invloed heeft in globalisering en migratie. U zit toevallig achter de PowerPoint? Ja, ik zit hier college te geven. En dat gaat toevallig hierover. En wat gebeurt er? Het is veel en veel makkelijker als een organisatie of een organizer... in staat is om duidelijk aan te geven wat het probleem is en wie de tegenstander is. Dus de, orga is de, de organisatie moet het doen? Ze kunnen het zelf niet bedenken? Nee, nee, nee. Wat, wat, wat ik zeg is dat het makkelijker is als een organisatie een helder frame heeft... Met wat is er aan de hand? Ja. En wie is onze tegenstander? En dan is er natuurlijk altijd nog ja, de vraag van politiek, de demand of politics, die daar hun ideeën bij heeft. En als dat aansluit, dan is de kans groot dat er weer veel mensen de straat op gaan. Hoe zit het eigenlijk in het buitenland? Hè? Had u het al even over, mevrouw van Stekelenburg en een zijlijn. Ja. Zuid-Europese landen die staan bekend om de vele en felle demonstraties. Is ja. dat nog zo? Ja, dat is nog zo. Ja, ik heb in 2008, de laatste cijfers die ik uh, nagekeken heb... Er, er staat een hele mooie vraag in die zegt... bent u de afgelopen twaalf maanden wezen demonstreren? Dat was op dat moment in Nederland was dat 7% en in Frankrijk 40%. Dus bijna de helft van de Fransen is in ieder geval één keer de straat op geweest. En dat was in 2008. De meest recente cijfers heb ik jammer genoeg niet. Maar je ziet dus dat er grote verschillen zijn. Eerlijk gezegd valt die 7% van Nederland me nog wel een beetje mee. Ik had eigenlijk gedacht dat het lager zou zijn. Kijk, dat maar het is inderdaad, ook. dat is ja. van oudsher een verschil tussen Oost- en Noord-Europa. Ja, dat wordt ook met staking en allerlei andere acties gezegd. En wij zijn toch een ander soort volk. Ik ben niet zo gek van dat volksaard idee. Maar er lijkt wel wat in te zitten. En het heeft ook te maken, natuurlijk met het meebuigen van de machtshebbers in, in een land als Nederland. Meneer Velden. Van der Velden helpt het eigenlijk demonstreren? Nou, dat vind ik moeilijk. Ik noemde net al stakingen. Dan heb je namelijk echt een machtsmiddel. Maar demonstratie is het toch, ja... Je loopt dan met 400.000 of 300.000 man over straat. Het is een leuk feestje. We gaan, de, de NS is er hartstikke blij mee, want we gaan allemaal met de trein. He, zoals in 2004. Maar over het algemeen helpt het niet zoveel. Want wat heeft er toen wel geholpen? De stakingen die gevolgd zijn op die grote, grote demonstraties. Tenminste, uitgebreid gestaakt in de, in de metaalsector, in het onderwijs... en in de, het openbaar vervoer. En ik denk dat dat... Het ja, het drukmiddel is geweest waardoor de regering een heel klein beetje heeft toegegeven toen. Verandert er veel door de demonstratie, mevrouw van Stekelenburg? Nou, ik denk dat Sjaak uh, iets heel belangrijks aanroert van uh, hoe onderzoek je dat eigenlijk? Want er zijn zo ontzettend veel variabelen die van invloed zijn of de politiek bereid is een stapje links of rechts te zetten. En hoe kunnen we nou de effecten van de demonstraties lostrekken van de effecten van de stakingen? Dat is heel erg moeilijk. En dan hebben we het alleen nog maar over het effect dat de politiek bereid is om een stapje naar links of rechts te stappen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer effecten die demonstreren kunnen hebben. Komt het bijvoorbeeld op de publieke agenda? Yeah. Uh, we hebben gezien in Amerika dat Occupy uh, ervoor gezorgd heeft... Dat uh, er in de kranten en op de politieke agenda het woord ongelijkheid echt exponentieel toegenomen wordt. Dus in die zin zou je kunnen zeggen van het heeft wel effect gehad. Maar ik ben het helemaal eens met Sjaak. Het is heel moeilijk te meten en het is ook moeilijk om aan te geven wat effect nou eigenlijk is. Dus mijn staken. Sjaak van der Velde, vakbondshistoricus en socioloog Jacqueline van Stekelenburg. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. De televisie vanavond, ik, ik vraag u aandacht voor Vroege Vogels... want Menno Bentveld duikt in de Leidse grachten... op zoek naar natuur in het water. En Vroege Vogels begint om tien voor half acht op Nederland 2. Zometeen de NOS met Prinsjesdag.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 Kijk op www.kadobon.nl